Toen agenten controles wilden houden bij een bijeenkomst van klimaatactivisten, werden ze bekogeld met molotovcocktails. Ook staken de activisten barricades in brand. Sinds afgelopen weekend zijn rond de klimaattop in Kopenhagen bijna 1500 ruilschoppers gearresteerd. De man die dit weekend de Italiaanse premier Berlusconi aanviel, heeft zijn excuses aangeboden. In een brief schrijft hij de premier dat zijn daad oppervlakkig, laf en ondoordacht was en dat hij geen politiek motief had.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 Morgen stemt de provincie over het plan waartegen veel verzet is van actiegroepen. Schaatsliefhebbers kunnen weer terecht op de natuurijswebsite van de KNSB. De bond heeft na de eerste officiële ijsdag van gisteren de website voor schaatsen op natuurijs weer geopend. Nu is er nog niet veel ijsnieuws te melden, maar de bond verwacht dat de ijsbanen tegen het weekend open zullen gaan. Het weer volop zon en droog, de temperatuur ongeveer rond het vriespunt. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. -F M. Dit is Kerst met M. met nu nu de herhaling van zondag in Kennemerland. Ja, en dan denk je dat je ergens een een of andere pot herrie krijgt met een openingsdingel. En dan komt die dus niet. Wat is dit? Wat is dit? Ik ga het nog eens even gewoon proberen. Er Gebeurt niks. Gebeurt helemaal niks met die opening van... Uh, van, van Zondag en Kennenmanand. Dat. dat heb ik vandaag weer. Het gaat niet zoals ik het hebben wil. En dus gaan we het even in een ander laadje stoppen. Want zo werkt het dan eenmaal. Uh, als het dan niet bij het ene laadje werkt... dan moet het wel in het andere laadje werken. Tenminste, nou hoop ik maar dat hij het daar dus dan wel doet. Krijg ik nog een beetje... veld. ja... Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemendaal 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. technische dienst van Zier van Zandvoort heeft zojuist een vergadering gehad. Nou, kunnen ze gelijk meteen ook naar dat knopje gaan kijken. Wat, uh, wat hier voor me, voor me snuffert staat. Van laat je één, heren. Dus uh, het is uh, acht minuten over twee. Uh, welkom bij Zondag in Kennemerland. Niet alleen bij Zandvoort, uh, de Zandvoortsomroep. Maar ook bij de omroep van AB Radio. Wat gaan we doen? We gaan een hele hoop dingen doen. We gaan in ieder geval luisteren naar het verslag wat Yvonne Roosendaal heeft opgetekend in de Bodaan. Dus daar gaan we sowieso ook naar luisteren. Hoe de kwaliteit is. Ja, dat uh, moet ik even in het midden laten. Uh, technische man Anders Sandbergen heeft nog alles uh, geprobeerd om daar het een en ander aan te doen. Maar we zullen het uh, zeker toch wel even laten horen. Uh, dan tussen drie en vier komt uh, Louis van der Meijen langs. Dat is een uh, man die hier in Zandvoort zeer bekend is uh, in het uh, baljaartcircuit. En natuurlijk hebben we uh, uiteraard ook voetbal. Uh, ja, uh, BVC Bloemendaal speelt tegen United Davo. Nou, dat zijn zo'n beetje de ingrediënten van... Uh, deze zondag in Kennenbrand, terwijl mijn mobieltje op dit moment afgaat. Maar dat is niet belangrijk, want ik ben meer <laughs> in een aankondiging bezig. Dit zijn zo'n beetje de hoofdzaken in dit programma. Maar we gaan uh, natuurlijk uh, trouwens nog één ding, ben ik vergeten te vertellen. Tussen 5 en 4 en 5 hebben we nog Gert Jan van Akkoy. Hij doet uh, een actie voor het glazen huis. Dus dat uh, proberen we dan in het laatste uur nog voor elkaar te krijgen. Nou, dan hebben we weer een hele waslijst uh, genoemd. Ben ik toe aan weer een stukje muziekjes, Brown Feather Sparrow, en she writes her name. Sparrow. En dat stemgeluid kwam van Lydia, de liedzangeres. Misschien dat uh, we dat uh, hier nog, ook in zondag in Kennemerland een keer haar aan het woord uh, kunnen laten. Gisteren meegedaan in uh, de singer-songwriter-competitie bij de Grote prijs van Nederland. We gaan uh, andere zaken doen, vrienden, want er gaat uh, het nodige gebeuren. Bloemendaal speelt vandaag tegen United. En degene die daar alles over kan vertellen is Jerk de Blauw. Jerk, Goedemiddag dat is natuurlijk hier vanaf de bergweg, waar die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en United Davo een kleine 10 minuten onderweg is. United Davo, de koploper in de vierde klasse. En Bloemendaal staat erachter en zal die punten vandaag moeten pakken. En willen ze bijblijven? Aan verlies hebben ze niets eigenlijk. En ik moet zeggen, Bloemendaal begint uh, voorvarend uh, uit dus de start uh, vanmiddag. En dat was al in de tweede minuut een kans voor Michel Abrams. Daarna een kans voor uh, Paul, uh, Paul Jones. En daarna dus een, weer een kans voor Water Snell. En net nog Michel Abrams. Maar net daarnaast, of net dat de keeper nog erbij zat met een handje. Maar hoe we het begint te vervaren, kunnen we zeggen. En dat betekent dat er een vrije trap komt voor, United AVO, droogt van de middenlijn. En dat is uh, Moussini Ramouni, die hem uh, pakt, die bal. En die plaatst hem meteen aan de linkerkant van het veld uh, naar Sorry. Azi Sorry krijgt dan weer een bijzonder Weer moet dat u wel winnen, doet het goed. Krijgt een assistentie van Wil klooster. En die kan nu rustig bal uitspelen naar Woutersnel. Woutersnel kapt z'n man uit. Heeft die bal op zijn voeten, zal hem dan moeten geven. Geest hem dan ook. Maar niet goed. En het is levensgevaarlijk meteen dan. En dan is het aan Pieter Rijtsmaan die de bal kunnen oppakken. En dan is het gevaar geweken. Maar dat was een verkeerde bal van. Uh van, uh, Waterstiel. Nu aan de linkerkant, Alex Nijsberg. Heeft de bal eens goed. De plaats van de Michel Abrams. Michel Abrams probeert hem aan te nemen. En die kan er niet bij komen. Dat betekent dat, uh, United Davo die bal kan overnemen. Moet dan terugspelen naar de keeper Vincent Hoffen. En Vincent Hoffen traf hem meteen naar voren. Maar dat is Joan die hem goed oppakt. Tim Joan. Tim Joan maakt een goede beweging. Maar het is dan toch United Davo die de bal kan overpakken. En er wordt een overtreding gemaakt door Tim. Tim Joan. En dat betekent, uh, op het middenveld een uh, vrije trap voor United Davo. Ja, dan hebben we hebben natuurlijk twee Jones in het elftal staan. Dus ik zal me uh, weer de namen erbij te noemen. Anders wordt het lastig. Anders krijg je Joan Joan en dan denk je van hé, hoe kan het nou allemaal, maar... Het is een vrije trap van United Dava. Die wordt snel genomen op de nummer 6 Moussine Ramoni. Die heeft de bal eens voet. Gaat kijken, doet. Kan plaatsen aan de rechterkant van het veld. Dan komt daar bij uh, je schaam. maar de Joost Die er goed tussen kruipt en die bal goed wegtrapt. En dan is het daar Paul John. die er achteraan moet lopen. Maar dat is veel te ver die bal. Die kan ik nooit verlopen. Toch gaat hij er achteraan en uh, gaat dan helpen. Maar die bal die wordt teruggespeeld in de verdediging van, uh, van United Dava op de doelman uh, Vincent Hofman. En die plaatst meteen niet. die, die sberen die hem goed oppakt, Plaatsen meteen door de Woutersnel. Snel. Water Snel. Plaatsen hem daar de richting. Jongens, richting, richting, richting, uh, richting Paul, John. dat was goed. Maar het was uh, de nummer drie uh, van de uh, United uh, Said. Zoek die er nog net tussen zat. En dat betekent een hoekschop voor uh, Bloemendaal. Die wordt genomen aan de rechterkant uh, van het veld. Die gaan we nog even meenemen. Kijken voor snel of die gevaar kan, uh, kan stichten. Tent was er een goede hoekschop van uh, Paul Joan. En Paul Joan die legde er in één keer in de kruising zat. Maar de doelman kon hem net eruit halen. Komt die hoekschop van Woutersnel. Komt laag voor die pot. En dan is er misschien waar we weer tussen komen. Dat lukt niet. En dan zal Alexijzerwerk moeten corrigeren. Doe dat ook. Pak je wel goed aan en maakt een overtreding. En dat tegen de vrije trap voor uh,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 Daarmee vliegt hij naar zijn werk. Nou, we gaan uh, het klein orkest zo direct nog een keer uh, proberen te draaien. Maar we gaan eerst even naar de bergweg, want er is gescoord. En hier is de stand 1-0 geworden door uh, voor Bloemendaal. Het was Wouter Snel die hem scoorde. Het was Tim Joon, die pakte de bal goed op. Die zag Wouter Snel uh, normaal rechtspositie is. Maar nu de linkerkant uh, uitgeweken was, kreeg die bal van Tim Joon schitterend aangespeeld. En Wouter Snel haalde er één keer verwoestend uit in de rechterhoek. En zo staat Bloemendaal hier na 15 minuten met 1-0 voor. Uh.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 ja, elkaar, hij kan iedereen bedriegen Mijn vader is een leugenaar oh, oh, oh. Mijn vader heeft een Jumbo Jet, daarmee vliegt hij naar zijn werk En voor die naar kantoor gaat, draait hij drie keer om de kerk Hij zwemt zo de Noordzee over, met zijn handen op zijn rug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 Regeren, vindt hij niks Hij is ook goed bevriend Met God, ze spelen elke zondag schaak. Laatst nog Heeft mijn vader God in één zet Afgemaakt Mijn vader is een leugenaar Hij kan fantastisch liegen Wat los zit, richt hij aan elkaar Hij kan iedereen bedriegen Mijn vader is een leugenaar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 Ik, ik heb hem het laten vertellen. Maar goed, uh, we gaan eerst even een interview doen... wat Yvonne Roosendaal eerder deze week had opgenomen in het Bodaan. En sluit hem zelf in. Ria Winters van stichting Bodaan. Ria, wat doe jij hier zoal? Ja. Ik ben uh, coördinator uh, Welzijn. En zorg dus ervoor dat er uh, veel uh, leuke dingen voor de Bodaan... maar ook voor huis in de Duinen en meer leven. Want wij zijn van zorgcontact. Uh, gebeuren, dus voor alle drie de locaties. En in dat kader ben ik uh, naar de beursvloer in Harem gegaan, ook één keer per jaar georganiseerd. En de beursvloer wil zeggen uh, bedrijf en samenleving. Zodat het bedrijfsleven iets doet voor uh, de mensen die, zoals in een verzorgingshuis, maar ook kan het zijn voor een, uh, een, een dieren, dierenopvang, uh, ook wel de voedselbank. En zo proberen ze het bedrijfssamenleving bij elkaar te brengen. En wij zijn gegaan met de vraag van wie gaat ons helpen om de botanen met name in één keer in kerstsfeer te brengen. En daarop heeft de politie Zandvoort gereageerd met dat willen wij graag voor jullie gaan doen. En vandaar dat ze er nu zijn. Kun je meer uitleggen wat de beursvloer precies is eigenlijk? De Beursvoer dat, dus dat wordt in Crown Business Centrum in Haarlem, in, waar de polder georganiseerd, daar komen allerlei bedrijven, zoals het groenbedrijf, een Makelaardij is er ook geweest, bijvoorbeeld de politie, uh, Ikea. Dus een aantal bedrijven uit de regio Haarlem en ondernemersland zeg maar, die komen daar. En die, wij als uh, maatschappelijke organisaties mogen vragen stellen. En dat doe je al van tevoren uh, per e-mail. Dat loopt via de Vrijwillige Centrale Haarlem. Marijke Alkema is degene die daar echt de drijvende kracht achter is. Dit jaar was het voor de vijfde keer. En dan moet je het echt zien als een beurs, vraag en aanbod. En je kunt allerlei dingen vragen. Je kunt mensen voor mensen vragen. Je kunt ook zeggen, er zijn ook wel schoenbedrijven die zeggen... nou, wij hebben wel werknemers die voor jullie een schuurtje willen bouwen... Uh, waar dat nodig is. Uh, mensen kunnen gaan wandelen met uh, bewoners uit het huis. Uh, ja, zo zijn er allemaal ja, vragen en aanbod. Dus de vragen zijn vaak van een maatschappelijke organisatie. En de bedrijven die, ver die verlenen hun diensten dan. Dat is gewoon. Yo, zijn er nu meer handjes aan het bed nou eh, tegenwoordig? Want er is natuurlijk een enorm tekort aan verpleegkundigen. Is daarom ook gedaan deze actie? Ja. Nou, met name kijk jij ja, nu hoeft de verzorgenden die kunnen dus gewoon hun handen aan het bed houden. En uh, wij kunnen dus toch zorgen dat de sfeer komt door de kerstversiering op te hangen. Zodat zij toch daar minder tijd aan kwijt zijn. Het is niet zo dat we natuurlijk... Je moet wel uh, gespecialiseerd uh, uh, personeel hebben om echte mensen te verzorgen. Dus het gaat wel om de leuke dingen eigenlijk. Dus, maar ja, wij zijn toch heel blij. Want iedereen doet anders. Ja, wanneer komt die kerstversiering nou? En uh, nou, dankzij de deze inzet kunnen we dat dan toch doen. Dus dat is heel fijn. Ja. Hoeveel agenten zijn er uh, vandaag? Ja. Op dit moment zijn er zes agenten in uniform. En dat hebben we ook voorbereid bij de bewoners. Zo gezegd van de politie, dat ze niet daar denken van... Oh, wat gaat er gebeuren? Ze dus hebben het allemaal uitgelegd. En er zijn ook, en daar ben ik ook heel blij mee... nog uh, zestal vrijwilligers die al heel veel werk hier eigenlijk verzetten... die hebben gezegd, nou, wij komen ook helpen. Dus we zijn hier nu met twaalf mensen... en we, ze lopen nu door het huis heen. En alles wordt versierd. Oh, grandioos, een ja. ontzettend leuke actie. Ja, dat vind ik ook. En ik ben altijd heel blij mee. En uh, ja, hier moeten we het ook echt wel een beetje van hebben. Hè? Dat juist die extra dingen... en wat natuurlijk ook leuk is... de politie heeft zelf ook al gezegd... nu kunnen we ook met de mensen op een andere manier praten. Dus je ziet ook, de bewoners zitten erbij in de zaal en uh, die kunnen ook eens een vraag stellen over waarom doen jullie dit nou zo als politie en dat heeft Peter uh, ook al uitgelegd want we doen niet alleen keuringen schrijven maar ook leuke dingen met de bewo met de mensen eigenlijk, met iedereen. Nou Grandioos idee, mag je heel hartelijk bedanken en ja. heel veel uh, kerstplezier. Dankjewel, hartstikke leuk, dankjewel. eruit mama, mama, Lappen eruit mama la pa da, -da, -da. Rabba the was dat met Lame eruit, man. We gaan terug naar uh, de wedstrijd Bloemendaal tegen United. stond 1-0. Inmiddels uh, zijn daar ontwikkelingen aan de gang? Het is nog steeds 1-0, maar het is een allerhaardigste wedstrijd. We gaan naar zitten kijken Om een aanval van United Davo. Het is de klooster die wegtrapt Die plaatsen we in één keer door naar Woutersnel. Woutersnel aan de rechterkant van veld Kan er niet bij komen. Er wordt overgekomen. Het was een hele goede kans voor uh, Michel Abrams. Het was uh, Tim John die die bal had. Die stelde hem door naar zijn broertje Paul John. Paul John ging er achteruit. Zet hem goed scherp voor. En Michel Adams kwam goed in, glijden. En tikte die bal goed weg eigenlijk. Goed in eigenlijk. Maar hij kwam tegen een speler van de Jonge aan. En daarom uh, was die kans een keer. Komt er allemaal weer van Boemendal. Via Tim via Meer. Die kan er niet bij komen. En die staat Leunis dus die moet gaan corrigeren. Maar de Scheidsjan Poelgeest die die bal oppakt. Die plaatst hem rustig even terug naar Pieter uh, Reijsma. Pieter Reijsma. De doelman van Boemendal die ook net ook een goede redding verrichtte. En uh, in de 2 stand stakte die bal super weg eigenlijk. En dat betekent dat we dan weer aangeholpen zitten via Gijsjan. Gijsjan aan de ene kant hetzelfde Plaats van Michel Adams. Michel Adams stak die bal goed aan. Plaat terug naar. Alex Alekrijzenberger. Wanneer je kan, moet dan doorplaatsen. Doet hij dan ook de Paul, Paul John? heeft de bal in zijn voeten. Plaatsen we door naar Alekrijzenberger. Maar hij door naar Paul John. En zo komt die bal goed in die hoek dan. En daar moet hij voorkomen. Maar dus is uh, die hem niet kan behouden. Het is United Tafel. die die bal uh, goed achter laat lopen. En dat betekent een hoekschop. Een hoekschop voor, uh, voor Bloemendaal. Ja, want de spelers van United Tavol, die raakt op het laatste moment aan de weg van de hoek. Dat betekent een hoekschop genomen kan worden door Bloemendaal. Net gaf het gevaar die hoekschop. Komt Paal de weg weer klaar? En is het uh, Joost Hofke die meegaat. Uh, Joost Hofke die. Die ook goed kan kopen. Isam Abraham staat er daar, ...Beren staat daar, Jones staat daar, komt hij ook zo van de Jones? Voor in hoog voor die pot. En het is de doelman van uh, van uh, United Aval... Vincent van die de bal compact en meteen diep naar voren speelt. Maar de is die is goed in goed weer terug en meteen weer plaats op de Jones. Jones de bal zoekt keurig hij op beren. ...de Beren... Meteen weer door naar de linkerkant... kant, Gijsje hij ...Gijsje aan Van de linkerkant meteen door naar Paal Jones. Jones, krijgt de man tegenover zich plaats het dan goed naar richting Watersnel Watersnel Ik kan hem goed niet goed raken Want dat was wel uh, de mogelijkheden natuurlijk en uh, het is het even de doelman van uh, United Tafel die de bal verder naar voren trapt maar dan is een klooster die er goed tussen komt welke klooster nog een keertje met zijn hoofd en nog is die bal niet weg want de United Tafel die moet op kan pakken via de nummer 6 uh, Moussine Ramouni die plaatsen we gelijk door de rechterkant van het veld maar uh, Aziz, uh, sorry. Aziz sorry plaatsen we het even door en dan moet daar dan uh, ingrijpen is het daar uh, Gijs geest die helemaal naar de hoek gaat en uh, die zijn man uh, niet kan houden dat betekent dat hij nu wel kunnen houden. En het plaatsen meteen door Alex IJsenberg. Alex IJsenberg meteen door naar Jim Jones. Jim Jones pakt die ballen zijn voeten. Maakt een schitterende schijnbeweging, maar wordt dan afgehouden. Maar het is, daar heel goed werkt van zijn broer Paul die komt assisteren. Die plaatsen meteen door de linkerkant. Het plaatsen we dan gelijk naar richting Michelados, Michelados kan er niet bij komen. En dat betekent dat die, rust, die bal rustig teruggekopt wordt naar ze Hoogman, de doelman van United Aval. Ja, u hoort al. Er zijn allerhaardige wedstrijd om naar te kijken waar eens goed voetbal in zit. Van de voetbal. Dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. En je de Moeite heeft met de snelheid van de Spitsen. Komt die bal van United tafel, met de Joost die we goed gegaan En dan moet daar wel snel uh, komen. En die krijgt een man in zijn nek. En dat betekent de hoogte van de middenlijn. Een vrije trap voor uh, voor Bloemendaal. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of de vragen opleveren. Ze dus zal wat leunen die hem goed opijzen. Leunen, ze legt de bal ook klaar. En uh, heel United Davo tafel. Gaat terug in de verdediging. Je ziet aan allezijds, ze hem helemaal linkerkant vrij staan. Maar dat is Jim John niet komt halen. Jim John heeft die bal op zijn ze moeten. Plaats van één keer en Wilke klooster. Wilke klooster. Moet er dan voorgeven. Doet die bal ook goed voorgeven. En kan daar alles is nog. Ja, die kan er nog goed bij komen. En er is er daar al oh, Paul! Oppalling. Oh, oh. ja, op de lok en dat is dat Zonder anders had het hier zo 2-0 gestaan in die wedstrijd. En we hebben gesteld 35 minuten. Everybody. Zo kan we weer een hele tijd terug. Uh, uit de tijd dat, uh, dat ik nog, uh, nog ergens op een uh, dansvloer uh, liep te huppelen. Althans, tenminste een poging ertoe uh, deed. Ja, Joyce, dat was... Uh, zo. N... Ja, ik. Ja, dat heb ik ook nog uh, in een uh, grijs verleden nog een keer gedaan. Maar vraag me niet hoe ik eraf uh, ben gekomen, want... Dit ah, is ook alweer een tijdje geleden hier, zeg. Ja, ja. Oh, een jij... paar maandjes dat alweer, ik... sowieso. Ja, dit is wel... Uh... Kunnen we niet weer beginnen, tussen 12 en 2. Nou, dat is nog een <laughs> beetje tijd komt <laughs> dat, is, dat lijkt me wel weer een goed plan, eerlijk gezegd. Wel gezellig. Ja, het is wel gezellig. Heel nou, wel aangeschoven gezellig. is Joyce vasthouden. Onder de eigen naam in de artiest uh, is het heel anders. Joyce Meister. Ja. Ja, want zo moet ik het toch uh, noemen, toch? Ja. Uh, vrijdagavond hadden we de aftrap in uh, de Joybar. Bar. ja. Helaas, ik was geen Superman. Ik uh, kon niet op twee plekken tegelijk uh, zijn. Ik had er graag bij willen zijn. Jij je je was je... bij de Rob Acta woord ja, ja, ja. En dat was ook heel erg leuk. Maar uh, ja. mijn hart was toch ook wel voor een deel uh, bij uh, beginnende muzikanten. Daar heb ik altijd een zwak voor. Uh, want je had je bandpresentatie. Ja, dat klopt. Ja. We waren niet helemaal uh, bij elkaar. Nee. Maar uh, we hadden, ja. Nou ja, goed, het was in ieder geval wel de eerste bandpresentatie. Een soort van try-out. Op mijn verjaardag dan ook. Mm -hmm. En, uh, ja, het was te gek ten eerste. Het was heel erg leuk. We zijn nu twee maanden bij elkaar. En uh, ja, we hebben elke week gerepeteerd een, een repertoartje opgebouwd. We zijn met eigen nummers bezig. Maar ja. we hebben nu uh, op deze try-out hebben we alleen maar covers gespeeld. En uh, dat zijn koffers. Uh, ja, uh, het is uh, funk uh, soul. Uh, ja, ja, een beetje funk jazz, zeg maar. Mm. En um, ook wel rock, maar alles spelen we wel een beetje met een funky groove. Mm. Dus het zwingt, laat ik het zo zeggen. Als ja, ik, ben, ik ben erg nieuwsgierig. En zeker ook, want je, want je kondigt al aan... dat je ook bezig bent met eigen nummers. Ja, dat en dat, ook... zou ik, uh, dat zou ik helemaal... want uh, kijk, uh, dit is natuurlijk... het medium om het, de, de aandacht in, uh, in te gooien... En ja, ja, dit zijn twee zenders tegelijk. Dus ja, wat dat dan gaat. Uh, zie je hier natuurlijk goed. Ja, is zeker. Absoluut. Ik ben met alles blij hoor. om het uh, ja. lekker te promoten. Ja, ja als het tegen, tegen die tijd natuurlijk. als het helemaal perfect is. Want we ja. willen het helemaal perfect ja. hebben. Ja. En het uh, tranquilo. Ja. Lekker, inderdaad. Ik zit even te kijken. Naar ja, over, ja, dat is Tom Hendricks. Die maakt wel even handgebaren. Ja, nee, maar het moet ook. Weet je, kijk, dat soort dingen. dat is gewoon dat dat ontstaat. En de klik is er zo ook um, met mijn. Uh, Lieve, lieve bandleden. Ja. <laughs> nee, ja. Het zijn, nee, het zijn echt, het zijn, zijn super muzikanten. Zijn, zijn, erva zijn schatten van af mannen. Ervaren muzikanten. Zijn schatten voor mannen. Af en toe zijn het ook, uh, nee, maar af en toe zijn het huffers. Nee, oh, nou, nee ze, zijn, ja. ze zijn heel aardig. Ze ja. uh, zijn super muzikaal en uh, de klik is er gewoon vanaf het begin. Dat is zo fijn, weet je. We lachen en doen mm. en daardoor ontstaan er gewoon de mooiste dingen en... Uh, ja, niet, niet alles is dan leuk wat je doet op een avond, nee. maar uh, dat is dan ook wel weer leuk. <laughs> ja, ja. ja, dat klinkt een beetje uh, Zoiets over. als er bijvoorbeeld een, uh, een snaar breekt van een basgitaar wat uh, dan op een gegeven moment gewoon doorspelen. Is nog niet gebeurd. Uh, maar... <laughs> nee. Nee, kijk, gisteravond toevallig, dat was heel leuk dat je erover begint. Maar gisteravond zag ik uh, een van die bandleden van New Shining. En die zat maar te gebaren aan zijn koptelefoon en van. Dit is niet goed. En ja, ik bedoel, tijdens het spelen gewoon doorgaan. Dus, als ik jullie zo hoor, gaan jullie ook gewoon door. Als al breken ze de tent af om je heen, dan blijven jullie gewoon doorspelen. Ja, ja ik denk tegen dat tekent de ja. Ja, dat de een beetje de echte muzikant, die, die, die, die jij hebt. Vooral doorgaan. Ja, ja, ik weet nou, niet, vooral doorgaan <laughs> niet, maar gewoon uh, van, uh, he, van wat er ook gebeurt, we blijven gewoon lekker spelen. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet. Ik heb pas nu één keer met, met hun zo gestaan. Ik, mm. ik heb geen idee. Ja, dit was gewoon, uh, gewoon gaan. En uh, ja, je hoort. Je hoort natuurlijk dingen die er gebeuren. Om, om, ja, wat, wat de andere muzikanten aan het doen zijn. En, mm. en ja, je bent gewoon heel erg op elkaar... Uh, eraan, aangewezen. Aan het, ja, aangewezen. Ja, aangewezen. Ja. Dat is gewoon heel erg fijn. Oh, ja, we doen nog een rondje, nog een rondje. Ja, en lekker dit nummer. Uh, Oké, okay, dit nummer, dat is nu al genoeg. En dan uh, is het ook gewoon... Uh, kijk op elkaar even aan. En is het gewoon... pam mm, mm. ja, ja, <laughs> ja. ja, ja, ja. En dan, ja... Ja, dan is het gewoon of je gaat nog wel lekker een rondje door. En dat, dat is het fijne van een band. Ik ben natuurlijk gewend om met banden te zingen, orkestbanden. Mm -hmm. En uh, ja, dat is, met een band is gewoon. Is gewoon ja. Extra dimensie. Ja, ik onderbreek je heel even. Want ja. we gaan eerst eventjes uh, naar het voetballen toe. Dat is uh, met Jerk. Want die uh, zit uh, te kijken bij de wedstrijd Bloemendaal tegen United. Uh, Jerk, zeg het maar. En waar de stand uh, 2-0 geworden is. Uh, dat betekent doelpunt van Michel Abrams. Het was een hoekschop van de linkerkant. Die wederom genomen werd door Paul Jones. Werd scherp ingegooid. En hij werd licht aangeraakt eigenlijk uh, door een hoofd. Uh... Uh, van united spelen Maar hij kwam in één keer voor de voeten van Michel Abrams. En die knalden hem in de korte rechter benedenhoek. Onhoudbaar voor de doelman van United. En zo staat het in deze wedstrijd. 2-0 vlak... vlak voor de rust voor Bloedal. Goed, dat was uh, Tjerk de Blauw vanaf het uh, terrein van de Bergweg. We gaan weer gewoon verder waar we gebleven waren met, uh, met Joyce, uh, met uh, de band. Is uh, oh, dat ja. snel? Ja, maar het is ook een, een, een, een flits van... Ik uh, heb van het niet eens gehoord. Nee, nou, maar het is... Ja. Oh, 2-0. 2-0 inmiddels. Is dat maar... goed? Of, uh... Ja. Voor oh, Bloemendaal is, nee, is dat goed. Dus, okay, uh, okay, dus, okay. dus voor de Bloemendaal is het oké. Okay. Ja. Uh, nou, komt dat de muzikale verhaal van jou niet zomaar uit de lucht uh, vallen? Ik kan mij herinneren dat uh, we hier een muziekboulevard deden. En op een gegeven moment zag jij iets staan van de Dutch Academy Performing Arts. En daar zag jij van, daar moet ik bij zijn. Is dat, uh, is dat ook een beetje de verklaring van, je wilde iets echt verder mee? ja. Ja, ik, ik denk dat ik er altijd al, vanaf van al echt verder mee heb, ge mee heb willen gaan. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, ik was natuurlijk van school af gegaan. Ik zat op de ACL en ja. deed ik ooit nog eens PWO ja. uh, Ooit ook niet meer. Ja. En, uh, ja. Toen, uh, ja, op een gegeven moment denk je toch, je ziet mensen om je heen en uh, mensen groeien, groeien, groeien en je wil zelf ook groeien. Ja. Ik bedoel, ja, dat, dat wil je voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Die ja. er altijd voor jou zijn. En ja. uh, zoals je ouders en dingen. Ja. ja, weet je. Maar ook gewoon voor jezelf. Kijk, muziek is gewoon echt mijn passie. Ik wil er echt constant mee bezig zijn. En als ik dingen hoor of zo, dan als ik nieuw nummers hoor. Dan denk, ja, dit wil ik ook instuderen. Of uh, ik krijg ineens dingetjes in mijn hoofd. Of ik wil gaan schrijven. Mm. Ja, het is. Het, je bent er gewoon, ik ben, ik ben er constant mee bezig. En het is, het is gewoon een passie. En toen ik dat zag, daar. Toen, ik was er toen natuurlijk ook al heel veel mee bezig. Ja. Alleen nu, je, je gaat gewoon... Het, het wordt zo verbreed gewoon eigenlijk ja. wat je aan het doen bent. Je krijgt steeds meer nieuwe inzichten. En ik denk dat dat ook altijd zal blijven. Ja. Elke dag weer, als je weer ergens bent. Dan, dan krijg je weer... Dan ga je het weer van een andere kant bekijken. En, ja. Is dat ook een beetje de uitdaging? Ook, wat er in dat vakgebied zit. Omdat je juist, uh, je bent er dus nu mee bezig. Je leert natuurlijk ontzettend veel. Ja. Ik heb je gezien uh, en gehoord in Schiebluiden met, uh, met uh, de Vocal Academy. Een dat klassiek logisch, concert. Het, een klassiek concert. Maar ja. het, kijk, ik weet dat het niet helemaal jouw stil is. Maar je, je, je, je gebruikt natuurlijk een ander soort stemtechniek. Denk ja, ik. en uh, klassiek is toch wel een beetje de basis voor veel dingen. Het is, het is, een, het is een techniek gewoon. Kijk, in klassiek heb je, een, je hebt verschillende soorten technieken om in klassiek te gebruiken. En dan zie je de opera. En je ja. ook gewoon een uh, cry op. en zo en Dat allemaal termen. Zoek het maar eens op. Ja. Maar in ieder geval, het is, het, is, het is heel moeilijk. Het zijn eigenlijk... Je moet, voor klassiek moet je zoveel ingrediënten weten te gebruiken. Met je stem. Dat je eigenlijk, uh, als, je, als je die ingrediënten al allemaal kan beheersen, dan is het eigenlijk een hele eenvoudige basis naar alle andere ja. uh, stijlen toe. Ja. Zeg maar. Want dat is dus ook met die FTS Still Voice Training System. Ja. Daarmee, uh, krijgen, daarmee worden wij ook... Um, Groot gebracht? Nou ja, daarmee krijgen we inzicht in wat je allemaal kan doen met je stem. Kijk, het is niet echt een techniek. Ja. Maar het is gewoon een inzicht van op welke manier je je stem allemaal kunt gebruiken. Ja. En uh, ja, dat, dat, daar, dus je leert alle stijlen. Rock, dit, jazz, uh, uh, klassiek. Uh, ja, ja, eigenlijk alles, alle stijlen kun je ermee gaan leren zingen. En tuurlijk heb je wel een bepaalde klank in je eigen stem. Waarom ja. je dan beter bij een bepaalde stijl past. Ja. Maar. Dat zien ze ook op die school, begrijp ik. Tuurlijk, ja, ja, ja, ja. Ja, het, je hebt altijd wel je attractor state, zeg maar. Ja, ja. Waar, je, waar je gewoon zelf al een beetje in hangt. Maar je, je kunt gewoon, als je wil, dan kun je gewoon... Uh, je kunt alles tijd leren naar mijn idee ja. ja, alles is bijna te leren ook wel. Een aap kan je wel leren kunstjes doen, maar nou ja, goed, laat maar. Oh, <laughs> nou, vertel nou. eens. Nou, ik, ik heb heel veel kunstjes geleerd. Ik lijk net een aap op mijn werk. Maar goed, het maakt niet uit. <laughs> dus, um, nou nou, even ja. je, nee, Even je toekomstplannen. Uh, want bij uh, want nabije toekomst: uh, wat, wat, wat, wat, ga je, wat ga je nog zo al doen? School natuurlijk, want ja, school dat, dat staat met, volgens mij met hoofdletters. Uh, in... School afmaken staat met hoofdletters Letters. bovenaan, ja. dat klopt. Ja. En uh, ja, via school hebben we natuurlijk ook al veel stages en optredens en dat is heel erg leuk. Hmm. Dus, uh, ja, en dan staan we ook in het casino toevallig dan met NME Events en dan ben ik dan in Zandvoort uh, oh. neergezet. Dus dat, uh, oh, dat is wel leuk. Dat is wel heel erg leuk. Ja. En, uh, nou ja, goed, en zo gaan we zo'n beetje. Nederland door met stage's. Ja. Dus we leren gewoon heel erg veel. En um, nou goed, uh, ja? dat is. Dat dus, en mijn eigen nummers wil ik dan af gaan maken. En als ik dan klaar ben met school, dan wil ik graag. Ik wil ook graag nog een backing vocal worden van een goede artiest. Gewoon, ik heb Gisteravond uh, wat gezien. Ik backing, denk, nou, backing dat is... vocals vind ik echt. Ik vind het zo leuk om te doen. Het is echt uh, heerlijk om, uh, om dat te versterken. En ik weet ook hoe het zelf is als je zelf artiest bent en je backing vocals achter je staan. Dat maakt het gewoon voller. Ja, maakt het af of zo. Ja, ik ja. weet het niet. Ja, uh, en natuurlijk kan het ook zonder. Ik bedoel muziek zonder backing vocals. En als je kijkt naar jazz of weet ik veel wat. Nou, al, het is ook prachtig. Het is allemaal prachtig. Maar dat is ook een van de dingen die ik wil. En nou, zelf dan mijn eigen nummer uitbrengen. En nou, daar ben ik ook mee bezig. Ja. En ik wil eigenlijk alles open houden. Zeg maar. Alles open houden? Ja. ja. Uh, wat ik klaar heb staan is van Jewel. Van Jewel? Ja, van Jewel. Maar jij hebt dat bewerkt. Oh. Ja, nee, want uh, ik bedoel, okay. uh, het is een nummer van Jewel. Ja. Maar jij hebt, het, uh, jij hebt er een eigen draai aan gegeven. Ja. Ik heb het uh, regelmatig al een paar keer gedraaid hier uh, bij uh, CFM Zandvoort en bij AB Radio. Dus uh, mensen moeten nu toch wel zo langzamerhand weten wat jij allemaal kan. Dit nummer is dus Foolish Games. Ik heb het al een paar malen gedraaid. We gaan er nu even naar luisteren. from my window.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 Hans van den Burg, oftewel of Sportiva was dat, uit de jaren 70. Was de buurman ooit van Barry Hey, dus uh, dat is -dus wel een af te merken. Hagenaars onder elkaar, Hey Girl. Tot aan het nieuws van drie uur hebben we dan op deze klaarstaan. En dat is Mary Had a Little Band. Meegedaan gisteren aan de finale van de grote popprijs, de grote prijs van Nederland. Don't even bother. Jouw past met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. 4-5 Zaadboord. Luister naar jouw keuze.